Uur. Catherine Straatman met het NOS Journaal. In Frankrijk voeren automobilisten actie uit protest tegen de verhoging van de brandstofprijzen. Dat doen ze onder meer door tolpoortjes bij snelwegen te blokkeren. Premier Philippe noemt de acties onacceptabel en heeft laten weten dat de politie zal optreden tegen de blokkades. President Macron verhoogt de benzine- en dieselprijzen om de Fransen ertoe te bewegen op duurzame energie over te gaan.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 De marine van Argentinië heeft de onderzeeër opgespoord... die sinds vorig jaar vermist was. Het wrak ligt op een diepte van 800 meter... in de buurt van het Schiereiland Valdés. De kapitein van de onderzeeër, met 44 man aan boord... meldde vorig jaar dat het vaartuig water maakte. Kort daarna was er een explosie en daarna werd er niets meer vernomen. De onderzeeër is teruggevonden met behulp van een onderwaterrobot. De VS en China willen niets toegeven in hun handelsoorlog... waarbij ze elkaar over en weer sancties opleggen. Dat blijkt bij het begin van een grote economische top in papua nieuw Guinea. De Chinese president Xi waarschuwde dat het grote gevolgen kan hebben... als het conflict zich uitbreidt. Hij noemt de Amerikaanse sancties kortzichtig en gedoemd te mislukken. Vicepresident Pence zei dat de VS de sancties niet zal opheffen... en zo nodig zelfs kan uitbreiden.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 En een zeer goede morgen, Zandvoort. Wij doen vandaag het programma zaterdag op 17 november. In spanning wachten wij af, want Sinterklaas die komt morgen aan in Zandvoort. En de Pepernoten staan al klaar. Waarvoor dank. Um, de techniek en de muziekkeuze is door Draaier gedaan. En die heeft nogal wat verrassingen vandaag, dus uh, we gaan dat zien. De redactie is Gert-Jan Kuik en de eindredactie is gedaan door Gerry Rutte. De koffie wordt gedaan door Gerry Rutte en misschien dat Gert-Jan Kuik ook nog een beetje doet. Ik hoor net van niet. En de presentatie is in alle van Coordraaier en van mijzelf. Mijn naam is Ben Zonneveld, zoals u al weet. Waar gaan wij het allemaal over hebben? Hier is dit. Wij gaan praten met Peter Tromp over het Classic Concert Symphony Orkest Herlem. Daarna komt Richard Buitenhek uh, praten over belemmerende overtuigingen. Daar zijn een aantal cursussen voor en ook een boek. Uh, wij sluiten het eerste uur af met Radna Koenraad en het gaat over pure voetreflexen. De tweede uur staat in teken van de uh, Ondernemerschala. Want wij praten om tien over elf met uh, de winnaar van het Ondernemerschala. En het overal winnaar is garagebedrijf Zandvoort. Dan komt Noortje Oliemuller van het Zandvoortsmuseum Museum ons vertellen: uh, museum, podium met zingers. En uh, uh, wij sluiten af met de twee andere categorie winnaars van uh, het ondernemerschala Van Wapen van Zandvoort en Van Vessem Bakkerij. Uh, dat zijn de horeca en retail winnaars. Peter Tromp, zeg ik dat goed? Ja, helemaal goed. Dat klopt. Cor is inmiddels ook gaan zitten. Ja, we moest even wat andere dingen <laughs> doen. Cor die uh, rent weer heen en weer tussen techniek en, uh, en de mede En wij gaan praten met Peter Tromp. Peter, jij was ook aanwezig donderdag. Ja, goedemorgen. Nou, wat Le ik even vragen eerst, Peter, wat ja. heb je aan je hand? <laughs> wat heb jij aan de, de, de hand, Antwoord? Dat ja. moet natuurlijk iedereen weten. Ik heb kromme vingers, zoals zoveel mensen hebben die heel hard gewerkt hebben. 47 jaar in het kaas. Gaat ja. niet in de koude kleren zitten. En vooral als het koud is ook. Komt dat door het geld tellen? Dat komt door het geld tellen, door het afromen. <laughs> maar ook door het kaas snijden. Kromme vingers, ze noemen het ook wel koetsierziekte. Het is de ziekte van Dupuitre, een Franse arts. ...die uh, uh, eind 18e eeuw dat uh, heeft uh, ontdekt. Het is een ziekte van het noordelijk halfrond. In uh, Afrika, Zuid-Amerika komt het niet voor... En het is verkleving van bindweefsel in je handen. Ah, ja, het dus het, ziet, je er, het ziet er heel eng uit. Want je ja. ziet hem aan één vinger. <laughs> dat het is, gebeurd. is uh, ontstoken geweest. Dus ik zit ook aan de antibioticum. Ah, En dan okay. nou moet ik hem uh, recht houden. Zo. Dus, maar dat, okay. dat komt allemaal goed. Oké, okay, Nou, dan weten we het ook weer. Zo dus is het als je je in het dorp zien lopen, dan weet ja. je niet wat er aan de hand is. <laughs> inderdaad. bijzonders, maar... Nee, nee, inderdaad. Maar de ondernemersavond was uh, ontzettend leuk. En uh, druk. En dat is het eigenlijk ieder jaar. En uh, je mag je als... Uh, Zandvoortse ondernemer mag je trots zijn dat we dat ieder jaar met z'n allen toch kunnen neerzetten, zo'n competitie. En uh, ik mag dan ook in de jury zitten als voorzitter van de ondernemersvereniging. En, uh, maar het is uh, ieder jaar weer leuk te ervaren hoe uh, enthousiast de deelnemende uh, ondernemers zijn. En dan ook vooral de categorie prijswinnaars en de uiteindelijke prijswinnaar. Want uh, het is wel een prijs die je krijgt. Ja, ja. Het staat wel ergens voor. Dus, uh, en uh, ik vind de organisatie over het algemeen hartstikke goed. Het is jammer van het geluid. Want als je goed geluid hebt dan hou je de hele zaal focust. dat was af ja toen niet het geval maar voor de rest was het ontzettend leuke avond en die avond is ook echt bestemd en dat doen ze toch <kuggen> wel goed hoe korter het officiële programma is des te beter het is want die avonden zijn eigenlijk bestemd achter beginnen prima uh... Het was nu half negen, kan ook. Tot half tien uiterlijk eigenlijk prijzen uitdelen. En dan van half tien tot half twaalf gewoon netwerk. Lekker praten met je collega's. Het is belangrijk je hè, dat, uh, dat mensen aan de voorkant uh, ja. even met elkaar praten. Hoe doe jij dit, hoe jij dat. En ja. dan aan het eind doe je dat nog een keer. Ja. Ja. En eventueel nog een, uh, een muziekje en een dansje erbij. Het ja. was en een prima avond. Het was een prima avond, ja. prima avond. helemaal leuk. Waarvoor ja. dank aan de organisatie. Ja, zeker. En het zijn er een heleboel. Nou. We gaan het hebben over... Uh, Symfonieorkest Haarlem. Haarlem. En we zaten waar E? Ja, Haarlem. Dat is de, de oude benaming van Haarlem is met een E. Oké. Okay. En uh, onder leiding van onze grote vriend Nicholas Devens, Een Engelsman die zijn sporen heeft verdiend in uh, klassiek minnend uh, Nederland. Geboren Engelsman, maar uh, op jonge leeftijd al in... Uh, Holland terechtgekomen, daar eigenlijk niet meer weggegaan. En sinds jaren dag de vaste dirigent van het Haarlems Symfonieorkest. We krijgen morgen een podium. Uh, uh, de Protestantse kerk uh, wordt één à twee keer per jaar verbouwd zeg maar En dat gaat morgen dus ook gebeuren. Want ik denk dat we aan de 60 muzikanten zitten morgen. Zoveel? Juist. En om dat kwijt te kunnen daar, moet er nog wel wat gebeuren. En wat wil je en, weghalen dan? Nou, vroeger haalden we altijd de eerste twee rijen aan twee kanten ja. banken weg. Maar die zijn er niet meer. Nee, maar nu moeten we de <lacht> stoelen weg gaan zetten. Dus, ja, ja. En om uh, het orkest uh, kwijt te kunnen. Uh, het leuke van dit orkest is dat ze sinds Jarendag dag in november... altijd al uh, optreden in Zandvoort. Ook sinds Jarendag dag hebben zij altijd een uh, nieuw concert... wat ingestudeerd is, wat zij ook uitvoeren in Haarlem. Dus ze pakken Haarlem, de ene week Haarlem, de andere week Zandvoort. Wij hebben morgen de primeur... En volgende week is het optreden in uh, Haarlem. Maar het leuke van dit is dat ze afgelopen woensdagavond al een soort generale repetitie hebben gehouden. Dus iedereen werd verwacht om zich naar Zandvoort te begeven. En uh, ik moest er dus zorgen voor stoelen en dergelijke. Want toen is de kerk ook al een beetje omgebouwd. En die heb je weer terug moeten zitten. En dat moest allemaal weer terug. Dus... Want, uh, en dat moest... Zondagmorgen uh, is natuurlijk gewoon uh, de De, de, de dienst. kerkdienst. Ja. En daarna mag je weer gebouwen. Ja. ja, dat klopt. Wat dat is klopt. het bijzonder aan dit... Uh... Nou, dit orkest, dit concert is uh, een programma van Schubert, van Schumann en van Tchaikovsky. Piotr Ilyich, Tchaikovsky... Uh, Hele bekende namen in de klassieke wereld. En uh, ze hebben sinds jaren dag zijn ze in staat, net zoals het. We hebben in januari altijd het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Ook die, maar ook het Hanems Symfonisch Orkest. Is in staat om jonge mensen op het concertpodium uit te nodigen. Om hier een podium te geven. Bij dit soort concerten. En uh, morgen komt even kijken Anna Brakman een soliste op de piano die dus een pianoconcert in A klein opus 54 van Schumann uit gaat voeren dat is dus voor de pauze die mevrouw Brakman die is al sinds de vierde jaar eigenlijk bezig die is denk ik 4, 25 jaar die is al 20 jaar aan het studeren ja en dat zijn dan uh, zoals ik dat altijd noem uh, meiden die op een tijd zijn voorbereid en uh, dat betekent dat ze uh, al op verschillende concertpodia heeft mogen spelen en nu uitgenodigd is door het symfonisch halemskoncert. Wij koesteren dat. Wij uh, uh we zijn er altijd heel blij mee dat we ook dat soort mensen een kans kunnen geven... om zich voor een wat groter publiek uh, te kunnen profileren. En dat gaat morgen bij dit concert ook weer gebeuren. En ik heb er mogen horen en uh, ze speelt de sterren van de hemel. En ook uh, de mensen uit Heemstede, het Heemstede Philharmonisch Orkest sinds jaar en dag zijn ze toch in staat om die uh, uh, reizende sterren, die nog te betalen zijn omdat ze nog redelijk jong zijn uh, een podium te geven want het is natuurlijk voor zijn meid ontzettend leuk om zijn stuk te spelen met een groot orkest achter rug. De... dat gebeurt niet zo vaak want dat kost gewoon heel veel geld maar nou, je moet het orkest dat wel goed vinden natuurlijk dan moet het orkest dat wel goed vinden en het is die wisselwerking tussen de dame en de dirigent natuurlijk en, uh, uh, maar uiteindelijk is het de dirigent die het bepaalt, niet het bestuur van het uh, orkest. Maar die dirigent zegt, nou, dit kan. Zij is goed in staat om een leiding te geven aan het orkest. Okay. En uh, dat heeft gewoon een stukje kwaliteit te maken. Maar deze dame is dus ontdekt eigenlijk door de dirigent? Of? Door de dirigent. En uh, zij is, speelt al wat uh, aantal jaren mee, want ze is 4,25. Dus ze speelt al een aantal jaren mee. En dan wordt ze uitgenodigd door meneer Devens om te komen. En die zegt, we hebben dat en dat en dat programma. En daar past dan uh, Schumann eigenlijk uh, ontzettend goed in. En uh, waar het om gaat, is uh, wat wij altijd zeggen... het moet wel kwaliteit zijn. Het moet diversiteit zijn, maar het moet ook kwalitatief moet het goed zijn. En eigenlijk hebben we nog nooit in het geladen. Bij die beide orkesten niet. Het is dus, een uh... goede zaak. Die uitnodigingen voor die uh, solisten, ja. speelt zij nu die twee uh, uitvoeringen mee en ja. daarna is het uh, ja, weer... Ja, dit weer... is een compleet programma zoals het Hanem Symfonisch Orkest dit nu morgen ten gehoor brengt. Hier is dus een jaar op gestudeerd door het orkest en zij is dus met haar eigen stuk bezig geweest om Schumann in te studeren, de pianosonaten, mm -hmm. maar ook samen met het orkest. En uh, daar zit een jaarstudie aan uh, vooraf. En daar is morgen de première van in Zandvoort. En volgende week hetzelfde programma zoals morgen gespeeld wordt in het Haarlemse. Leuk. Dus ze komen eerst, eerst naar Zandvoort? Ze komen eerst naar Zandvoort dit jaar. En dat vinden we natuurlijk uh, uh, heel leuk. Ja. Dus uh, er gaat er wel wat gebeuren. Uh, aanvang, <coughs> drie uur, kerk open, half drie. Vijf uur 5 euro en 2 uh, tw voor 10. 2 uh, voor 10. <laughs> Ze zijn in aanbinding, Moren. Uh, zoals altijd, 5 euro. En uh, ik wil de mensen even op attenderen. De posters worden deze week opgehangen. Op onze grote productie, 2 oh ja. december. Dus dat is al redelijk snel. Dan hebben we Gymnopédie. Gymnopädie is een stuk van Erik Satie wat uh, gaat eigenlijk over zang en dans. Daar bestaat de grote productie ook uit. Voor de pauze heel veel zang. Na de pauze zang en dans. Mag het publiek meedansen? Het publiek mag niet meedansen. Oh, dat is maar maar jammer het is wel een koor van uh, 120 zangers en zangeressen. Maar dan moet je, die kerk, dan moet je die kerk ook nog wat opruimen. Die kerk moet helemaal verbouwd worden. <laughs> ja. Want ik moet 120 mensen kwijt in de absis achterin. En dat is een podium wat dus omhoog gaat. Anders kan nou, de dirigent het niet dirigeren. Ik denk dat je de trap ook wel... Uh, uh, nee, dus, want... De past trappen, dat? Nou, gaat het, daar komt het danspodium op. Oké, oké. Okay, okay, okay. Dus, we moeten dus je, verlengt, op, je verlengt eigenlijk... Ja. De trappen worden overkoppeld door het podium. Oké. Okay. Dus we krijgen één groot podium aan de voorkant. Voor de grote productie, uh, kaarten in de voorverkoop bij Bruna... Bij Kaashuis Tromp. Kaashuis Tromp. Alleen bij Kaashuis Tromp. Ja, okay. en ook via de website. En het hele programma staat op de website. Hoe, hoeveel? De Hoeveel mensen mogen erin? 400. 400. Hooguit. Ja, hooguit, ja. Hooguit. En uh, dat is eigenlijk inclusief het koor, dus we denken zo'n 300 ja, ja, gasten, gasten te krijgen. Ja. Nou, in ieder geval voor morgen alvast veel plezier met uh, dit concert. Dankjewel. Gaat lukken. En uh, ook uh, 2 december met de grote productie. Daar komen we nog even voor terug als ik mag. Oh, nou, dat zullen we nog uh, bekijken met ja, de redactie. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ik nodig mezelf graag uit. Ja, ja, ja, dat dat, weet dat het is. hadden wij <laughs> al, uh, al gezien. <laughs> veel ontzettend bedankt. Dank je We spreken je binnenkort. Dank je wel. En, uh, dank we dank Can't see the faces over een blemmer en overtuiging hebben. Ja, we zijn er weer. Um, ik hoor mezelf ook weer door de speaker. Dit was Everybody's Talking. En dat heeft een beetje te maken met ons volgende onderwerp. Richard uh, Buitenek zit aan bij ons. Goedemorgen. Hi Ben, goedemorgen. En we gaan het hebben over Mindful Spreken. Dat is ook praten. Ja. En uh, heb je moeite om te spreken in het openbaar? Bijvoorbeeld in vergaderingen, prestatie, uh, training omdat je niet weet hoe je, je verhaal boeiend kunt overbrengen. Daaronder staat nog een hele uh, zin. Is dat de, de basis van het mindful spreken? Dat ja. dat. je dat, uh, ik, ik, Misschien dat ik het door elkaar al, maar we hebben het over uh, belemmerende overtuigingen gehad. Hè? Uh -huh. En die vind ik hier in die eerste zin een beetje in terug. Nou ja, maakt voor spreken, dat is uh, primair wel spreken voor het in het openbaar, voor groepen. En moet je je voorstellen, Ben, ik weet niet, ja, je bent echt wel een uh, iemand die lekker uh, volgens mij heel makkelijk voor groepen praat. Tenminste, zo heb ik je meegemaakt. Maar moet je je voorstellen wat er allemaal gebeurt als je voor een groep uh, terecht komt. En uh, als je dat dan uh, uitdrukt in belemmerende overtuigingen, dan kan je bijvoorbeeld, uh, ik, ik zal eens een paar belemmerende overtuigingen noemen. <Klacht> uh, is dat wel? Uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben niet goed genoeg, van mensen. Die overtuiging? Of uh, ik, uh, ik, ik, ik, uh, ik ben niet interessant, of ik word niet gehoord, of ik word niet gezien, of uh, ik doe raar. Weet je, dat zijn misschien, het klinkt nu allemaal een beetje ver, ver, ver weg, maar. Nou, ik, kan, ik, kan, ik kan ik kan me de, de, de eerste kan ik me sowieso al voorstellen, dat je uh, ik ben niet goed genoeg uh, uh, vindt. Of ja. uh, ik, ik kan dat niet. Dat ja. is aardig natuurlijk. Ja, ja, precies. En ja, je weet wat er gebeurt als je iets... waarvan je denkt dat je het niet kan. Dan gaat het ook niet. Ze hebben een leuk proefje ooit eens gedaan... bij, uh, bij vrouwen, bij meisjes... op een uh, middelbare school. Waar bij twee groepen... één, uh, één groep heeft, hebben de docenten gezegd... van meisjes zijn slechter in wiskunde dan jongens. En bij de andere groep hebben ze dat niet gezegd. En wat denk je aan het einde van het jaar? Dat de meisjes die dus de boodschap kregen... Ze zijn slechter in wiskunde. Dus ook daadwerkelijk slechtere cijfers hebben. Zit dus hier dus. Dus zit dus echt wel in de mind. Yeah, mind. Ja, zit in de mind. Er zijn een aantal uh, uh, dingen waar, die jij doet. Hè. Je hebt uh, de boek geschreven. Die hebben we ja. uh, behandeld. Al een keer met een uh, met, met mevrouw ja. erbij die zeer veel baat. Uh, die, die is nog steeds vrolijk volgens mij. Ja. <laughs> Zeker, nog steeds. Die vond ik uh, uh, onbelemmerd overtuigend. Ja, vond ik die wel. Um, wat zijn nou eigenlijk die, uh, die overtuigingen? Hè? Die, je noemt er net een paar op. Maar je moet je dat volgens mij eerst zelf bewust zijn. Om daar met iemand anders over te, uh, te kunnen praten. Ja, ja. Hoe kom je daar dan achter? Uh, ja, dat is lastig. Dat is lastig. Uh, tuurlijk, bijvoorbeeld, ik, ben, ik heb een praktijk en ik ben daarin gespecialiseerd. Dus ik, ik kan al vertellen hoe ik het doe. Ik laat ze een uh, vragenlijst invullen. Waar, waar ook een hele rits met belemmerde overtuigingen in zit. En dan kunnen ze gewoon aankruisen. En dan kunnen ze dan ook aangeven van in hoeverre hebben ze daar last van. Want op het moment dat je de belemmerde overtuiging leest. Dan uh, wordt het je wel duidelijk van, oh ja, daar heb ik wel last van. Maar dan moet je wel iets van bewustzijn hebben al. Maar als je onbewust door het leven gaat, dan... Uh, maar, uh, Voordat ik in jouw praktijk kom, moet ik of iets meegemaakt hebben. Ja, dat of ergens al. Iets, iets in mijn hoofd hebben van. Ja. Uh, dit, dit is voor mij een belemmering. Ja. Toch? Ja, ja het punt is: uh, mensen gaan pas naar een coach of naar een psycholoog. op het moment dat ze natuurlijk echt tegenaan lopen. Ja. Uh, en, en, en, en dat is wel eigenlijk. Ja, klinkt een beetje raar, eigenlijk wel jammer, want ik denk. ...dat heel veel mensen baat zullen hebben op het moment dat ze bijvoorbeeld naar hun eigen belemmende overtuiging zouden kijken. He? Want uh, iedereen die wordt geremd door zijn eigen belemmende overtuiging. Maar ik snap wel dat mensen dat niet doen. Maar het is, het is wel bijna, bijna jammer dat ze dat, ze dat niet, uh, niet doen. Hè? Of dat ze dat bewuster worden. Dat, uh, van jouw kant is dat duidelijk. Van mijn kant, de onbe onbewuste burger is dat natuurlijk een heel ander idee. Ja. Want uh, uh, jij ziet dat. Uh, jij uh, bent erin gespecialiseerd. Je hebt vragenlijsten. Maar iemand die een, een, een belemmerende overtuiging hebt, moet zich daar eerst zelf, denk ik, van bewust worden... voordat hij gaat zeggen van nou, ik moet eraf. Ja, dus, uh, klopt. Ik zit een beetje een beetje moeite met deze kant. Ja, nou ja, ik, ik snap dat helemaal natuurlijk. Want ja, God, ik ben ooit zelf ooit begonnen. Ja, Maar inmiddels ben je gespecialiseerd. Maar je moet je voorstellen, bijvoorbeeld een probleem, je hebt een relatie-relatieprobleem. Je, je, je, je zit moeilijk in de relatie. Heel, nou, ik, ik wil niet zeggen, maar ik denk dat 80, 90, 95 procent van alle problemen die er in een relatie zitten, door belemmeringen overtuiging komen. Bijvoorbeeld, je zit niet lekker op je werk. Je zit al jaren, uh, je bent intelligent, je hebt bepaalde kwaliteiten en toch kun je niet uh, promoveren in je werk. En daar, daar word je heel ongelukkig van. Ik weet redelijk zeker dat dat misschien wel 90% van uh, komt door belemmende overtuiging. Weet je? Dus, en dat, dat bedoel ik van, het is zo jammer dat mensen dat niet meer uh, bewust zijn. En uh, ja, kijk, je kunt natuurlijk gewoon beginnen met bijvoorbeeld het lezen. Mm -hmm. Dat kun je bij uh, Plonisch Haarwinkel of bij Op de Krocht uh, Bruna kopen. <coughs> Blemmende overtuiging in dit boek. Bij de Bruna. Bruna. Uh, dan kun je natuurlijk beginnen met het boek te lezen. En dan, dan, dan weet ik zeker dat er van alles uh, zichtbaar wordt bij je. Uh, dat je dus je beleven overtuiging hebt. En dan uh, ja, er staan er ook allerlei methodes in hoe je dat, uh, hoe je dat verder uh, aan kunt uh, ja, nou, vliegen. Ik heb het boek gelezen en uh, dan kom ik uh, naar de training wil ik eventjes toe. De boodschappen die je dan zelf geeft... Ga je gedrag veranderen, ja. dat stel jij. Ja. Ik word een controleur of ik word een grenzeloze, uh, de perfectionist. Dan verdoezel ik eigenlijk mijn belemmerende overtuiging, of niet? Nou ja, de perfectionist en de, de grenzeloze, dat zijn belemmerende overtuigingen. De perfectionist belemmerende, belemmerende, heeft de belemmerende overtuiging. Ik moet alles perfect doen. Maar weet je wat het dan vervelend is? Dat, dat klinkt heel leuk, maar op het moment dat je dus drie, vier keer zo lang bezig bent met hetzelfde als, als een onbevangen. Als een onbevangen is. Mag ik jou even een voorbeeld nemen, Cor? Ja, dat als Cor perfectionist was, ik neem aan dat je dat niet bent, maar dan ga ik maar even vanuit. Nou, ik ben het oh. eigenlijk wel. Je bent het wel? Ja. Oké, okay. maar ik kan het ook loslaten. Daar heb je wel eens last van? Ja. Ben je erover praten, Cor? Nou, ja. ja, bij jou, niet voor de radio. Ja. Dat dan wat ik doe, ja. ja. ja. ja. Nee, maar ja, maak je voorbeelden zelf? Nou, ik, ik, want jij doet en de technologie en je bent presentator nu hè? hier ja, bij ja. Radio Hoogland. En ik denk dat een echte perfectionist, maar goed, jij staat er volledig boven de materie en je bent al heel lang bezig. Dus dat, dat maakt het wel uh, makkelijker en je, je hebt geen keuze. Maar ik kan me voorstellen, als een echte perfectionist dit moet doen, die kan dat niet. Die kan niet en presenteren, want dat moet 100%. En je kunt ook nog eens een keer de techniek doen, dat moet ook nog eens 100%. Ja, dat, dat, dat past niet meer in één een, in een, in een mens. Dat is wel aardig belemmerend. Ja. Ik heb zelf een voorbeeld toen ik was vroeger. Ik heb het losgelaten. Ik heb zoiets van, ja, weet je, je moet een keuze je moet, ja. maken. Het programma moet doorgaan. Ja. We hebben mensen tekort. Dus bij deze ook een oproep van mensen voor de techniek op de radio. Om een Hartstikke dagbouwen. leuke baan. Te kijken. Hartstikke leuk. En je maar laat je niet belemmeren in het leven. Maar als ik het dus niet allebei doe, dan zit en ben alleen. En er is ja. niemand voor de ja. techniek. Wel mooi dat je dan ook die pragmatiek kunt inbouwen in jou. Ik laat dat dan los. Ja, maar dat is heel mooi. Want dat betekent dat je, dat, dat je die mogelijkheden al hebt. Flexibel. Ja, ja. maar heel veel, heel veel perfectionisten zijn dat niet. Helaas. Ja. Het kan altijd beter. <laughs> Zit het altijd, altijd ah, o, hij, hij kruipt straks weer terug in het hokje van perfectionisten. En dan moet alles weer goed gaan. Um, na het boek en um, na de coaching zijn er nu drie uh, opleidingen. Moet ik het zo zeggen? Ja, of coachingen. Tot, ja. Ja. Die, uh, die, die gaan van degene die het helemaal nog niet snapt. Mm -hmm. Tot degene die het al wel een beetje doorhebt. Ja. Um, wat doe je met de mensen die het niet, nog niet bewust zijn? Of, uh, of lichtelijk bewust, want anders kom je niet bij aan natuurlijk. Ja, ja, je moet wel enig en, nootvoelen. Ja. Ja. Um, nou bijvoorbeeld, ik, uh, ik leg eerst uit wat een blammerende overtuiging is. Nou, dat is een beetje heel kort door de bocht, hmm. wat ik net ook uh, vertelde. Dan uh, presenteer ik een aantal blemmen en overtuigingen. Nou, die herkennen meestal wel. herkennen meestal mensen wel. En dan ga ik ze allerlei vragen stellen. Die moeten ze zelf invullen over in hoeverre heb je er bijvoorbeeld last van. Of uh, in hoeverre beïnvloedt het je relatie. Of in hoeverre beïnvloedt het je, je werk. En als laatste vraag vraag ik dan van... Geef eens een cijfer voor je leven met, als je deze belemmende overtuiging hebt, zoals nu hè? Nou, dan geven ze bijvoorbeeld een 6 of zo, een 6,5 en stel nou dat je deze belemmende overtuiging kwijt bent, wat, wat geef je dan voor cijfer? nou echt ben, dat is niet te geloven, maar mensen schreven vaak twee cijfers hoger, hè? dus van een 6,5 naar een 8,5 dus dat is echt een enorme mm -hmm. impact, dus daarmee wordt wel de urgentie enorm belangrijk, als ze ineens zien wauw, ja, als ik deze belemmende overtuiging loslaat en weet je wat nou... Maar dan zie je dus nog aan de voorkant van, uh, van de coaching ja, dan zit je nog helemaal aan de voorkant. Maar weet je wat daar bijna het vervelende is? Je kunt in één sessie één beleven overtuiging loslaten. Dus het is bijna zonde als je dat niet doet. Ja, dat, okay. dat, dat, dat, ik zit helemaal aan de achterkant, dus ik, ik overzie dat. Mensen die net beginnen overzien dat niet. Maar het is, het is echt jammer bijna als je dat niet uh, zou doen. Is het wel eens zo dat er iemand komt en die vult dat vragenlijst uh, vult die in? En, uh, en dan kom je erachter dat die vier... Uh... Belemmerende overtuiging heb? Nou, meestal hebben er twintig. Twintig. En dat zijn ze nog geen eens allemaal. Maar dat ben, je, ben je dat bewust? Of op zie je dat, je dat moment, op het papier? Uh, op dat moment ben je dat bewust als je dat zelf invult. Oké. Okay. Ja. Zullen wij eens invullen, Ben? <laughs> nou, Durven dus. jullie dat? Oh, ja, ja. Oké. Okay. mijn je mijn, je uit. mijn belemmerende overtuiging is dat ik alles durf. <laughs> Jij hebt het over belemmerende overtuigingen, maar ik heb een aantal jaren geleden heb ik iemand uh, overtuigd om iets niet meer belemmerend te laten zijn. Ja, dat is mooi. Dat is precies andersom. zon. Was een mevrouw die was al in de 70 en die vond dat ze niet kon schrijven en ik wilde graag dat ze een verhaal op ging schrijven over iets. Maar ze vond zelf dat ze niet kon schrijven, want dat had ze dan nooit gedaan. En ik heb haar aangezet om dat wel te doen. Het is een heel leuk artikel geworden als je dat zo leest, dan is het gewoon bijna professioneel. Ja, mooi hè? Wat zei, misschien kan ze het heel goed. Misschien kon ze het dus wel heel goed. Ja, maar dan had ze nu, toch een belemmerende overtuiging, Als ze dus toch een, dus een belemmerende overtuiging, hoor. Ja, had ze ook, dat ja. Dat was het wel, ja. ja. Maar niet meer. Maar ik heb het dus overtuigd om die belemmering los te laten. Ja, ja nou, prima. Het weken geduurd. Laten we ons even weer uh, ja. op het onderwerp concentreren. Of wilde jij daar wat over nou, zeggen? Ik wou nog opzeggen, dit is dus een van de aanpakken... die ik ook in mijn coaching gebruik. Dus mijn coaching gaat eigenlijk op twee niveaus. Eentje op gedragsniveau, dat is wat jij net verteld hebt. De andere is dus op het onbewuste niveau. Dat is het loslaten van blem en overtuiging. Maar je kunt dus op gedragsniveau wel degelijk... Het, uh, eerst uh, bewust worden, dan accepteren dat je het hebt. En dan vervolgens, door het maar te doen... dat noemen ze in een duur woord cognitieve gedragstherapie... Aha. door het maar te doen, kun je ze dus op een gegeven moment wel degelijk... Uh, nieuw gedrag gaan leren. Maar dat geldt meestal wel voor belemmende overtuigingen die niet zo heel erg diep zitten. Voor hele diepe zoals ik ben niet goed genoeg dat, dan wordt het heel moeilijk. Dat. Ja. Maar dat is een mooi voorbeeld, dankjewel. Uh, ja nou ja, ik, uh, ik heb hier uh, het loslaten van uh, belemmende overtuigingen dat is de mensen die het al iets wel weten als je dat dan van jezelf bewust bent moet je ook leren om dat los te laten. Ja. Maar waarom is daar een aparte cursus voor eigenlijk? Ik, ik neem aan dat als ik voor de eerste keer bij jou kom, dat je me eigenlijk een beetje die kant oppoest van laat het nou eens los. Ja, maar het verschil tussen een training en een coaching. Hè? Dit, dit ja, ja. is het nu over trainingen. Nou, natuurlijk, als mensen bij mij in een coaching komen, dan, uh, dan vertel ik ze dat. Maar uh, de training is eigenlijk gebaseerd op twee poten. Aan de ene kant bewustwording over je eigen en overtuigingen En aan de andere kant van wat kun je eraan doen om het los te laten. En die, die dagtraining, die, dat heet de training Loslaten, blemmen-overtuigingen. Hm? dat gaat echt dat ik je laat zien van wat kun je er allemaal aan doen om ze los te laten. En één ding die leer ik je al, dat, dat gaat over affirmaties. Ik weet niet of we daar al van gehoord hebben maar dat zijn boodschappen die je dus tegenover kan zetten. En als je die dan elke dag... Uh, ja, Doorlezen en je doet dat maar een behoorlijke tijd. En dan neutraliseren ze die belemmerende overtuiging ook. Dus dat is één methode. Dus dat is dat je elke dag in de spiegel kijkt en je zegt van ik ben wel goed? Ja, dat is een affirmatie. Oké. Okay. Ja, ja, precies. Dus dat dus, zit dus weer hier dan allemaal? Ja, zeg, ja, maar ja, dus, ja eigenlijk is dat oh, alles. Ja. Dus, het is allemaal. Uh, ja. Ja. Maar goed. Ik heb de website uh, bezocht en ik heb een aantal uh, mensen gezien die spinnend tevreden zijn en dat uh, zijn ook niet de eerste de beste die bij jou uh, uh, aanzitten. Nee. Um. Als mensen bij jou terecht willen, hoe, hoe komen ze bij jou? Ja, het beste is denk ik. Uh, uh, ik heb twee websites, zal ik hier maar beide vernoemen. Denk dat dit ja, makkelijkst ja, ja. is. Daarom? makkelijkst te onthouden is www.namblemmerendeovertuigingen.nl Gewoon aan elkaar. Dat uh, kunnen mensen onthouden, staan alle gegevens op. Mijn, uh, mijn echte, echte website van mijn eigen bedrijf is RBTC van Richard Buitentraining Coaching. Ja rbtc.nl en daar staan ook alle gegevens op ik heb gewoon praktijk in Zandvoort dus het is, het is lekker dichtbij in de buurt het is aan huis het wordt voor een deel vergoed ook door de, door oh ja. de verzekering ja. Dat het vergoed wordt door verzekeringen, dat zegt eigenlijk al genoeg. Uh, ik wil het niet in de, ziek, in de ziektesfeer trekken, maar toch wel in de geestelijke verzorgingssfeer. Zeker, ja. ja. Is, is het ook zo dat mensen die uh, een hele erge vorm van faalangst bijvoorbeeld hebben? Ja, zo komen we blij mee naar er is ook de de de een oplossing voor je. Zeker. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen die dus inderdaad faalangst hebben. Dat dus, uh, aan alles wordt dat, worden ze gehinderd. Oh, Ja. En, um, ik, ik heb in het verleden wel eens mensen uh, meegemaakt. Ik ben ook nog eens een keer jurylid geweest. Toen hier uh, een, een, een auditie was in het Circus Zandvoort. Dat het over de jaren negentig. Mm -hmm. En er was een meisje bij En uh, ik zat in het jury. En die vond dat ze niet kon zingen. Nou, ze zong de sterren van de hemel. En, maar ze vond het nog steeds niet. Dus Ze kreeg het hoogste cijfer van, uh, van de hele groep. En nog steeds vond ze niet dat ze kon zingen. En dat is heel erg belemmerend. Dat, ja, dat song, zit er he? dus in. En het was gewoon omdat ze, ze was opgegeven. Ze zou als gast komen, maar ze werd dan naar voren geroepen... omdat de vriendinnen haar had opgegeven. Ze moest mm. zingen. En ze deed het gewoon niet, want ze vond dat ze niet kon. Terwijl het wel zo was. Ja. En dat vond ik dan... Om als ik belemmerende overtuigingen dan nou zo hoor. Mm. Nogal een mooi voorbeeld van. van maar daar, voor dat soort mensen heb je dus eventueel oh ja, een oplossing voor. Zeker. Het is zo jammer hè, dat uh, mensen. Dat, eigenlijk, eigenlijk zou je gewoon kunnen zeggen dat kwaliteiten, objectief gezien kwaliteit, totaal losstaan van de belemmerende overtuigingen. En daartussenin zit jij. En dan luister je niet naar je kwaliteiten. Maar je luistert dus naar je belemmerende overtuigingen. Maar het kan zijn dat er professoren rondlopen, dat er zangers rondlopen, toneelspelers die er niks mee doen, alleen maar omdat ze dit soort boodschappen dus hebben. die kant op gaan. Ja. Um, kort samengevat, er zijn drie trainingen. Mm -hmm. Een uh, belemmerende overtuiging uh, introductiedag, Introductie, dat is een dus halve een dag. halve dag. Ja. Het loslaten van de belemmerende overtuiging en een transformatie loslaten uh, ja, de belemmerende overtuiging. overtuiging. Um, die, die, die laatste? Ja, dan, dan, leer, je echt, uh, dan leer ik jezelf echt een techniek die, heel, die ik zelf ook gebruik. Dat heet met een duur woord voice dialogue. De mm -hmm. dialoog van de stem. En daarmee kun je dus belemmerende overtuigingen loslaten. En die leer ik de mensen zelf om die te gaan toepassen. Dus okay. dan kunnen ze bij zichzelf mm -hmm. en bij anderen... kunnen ze een belemmerende overtuiging loslaten. Oké, okay, de cursussen de de zijn, ja, zijn al redelijk snel. Ja. De introductiedag is op vrijdag 14 december. Mm -hmm. En het loslaten en is op uh, 15. Ja. En de transformatie is, is loslaten, is in maart. Die is in maart. Dus okay. De transformatie die heb ik in maart, die is ook hier in Zandvoort. En ik zit ook in, uh, buiten, buiten Zandvoort. Dus mensen, als mensen het meestal benauwd vinden om naar Zandvoort te komen, dan kunnen ze ook buiten. Bijvoorbeeld, ik zit in de Roos in Amsterdam ook. Als het doen. niet te belemmerend is om uh, ja. buiten Zandvoort te gaan, ja, dan kan is. je rustig naar... Uh, ja. um, nogmaals www.belemmerendeovertuigingen.nl En jouw eigen website rbtc.nl Het rbtc ja. um, boekje ligt nog bij de Bruna, dus als mensen aan de voorkant al wat willen weten, omdat ze iets voelen, kunnen ze dat bij de Bruna gaan halen. Ja. En, uh, nou ja, mocht je iets willen weten, kan je altijd bij Richard terecht, Zeker. via de website. Richard, bedankt voor de uitleg. En in maart kunnen we het nog eens over het, de transformatie hebben. Oké, okay, leuk. Lijkt me verstandig. Heel Dankjewel. Bedankt, ja. Dankjewel. Verder uh, in ons programma, we hebben net met Richard uh, Buitenhek uh, gesproken. We gaan nu met Radna Koenraad spreken. Ja, dankjewel. Um, het gaat over voetreflectie. Ja. En um, grappig is, je hebt een baan en die houdt een beetje op. Ja. Inmiddels uh, uh, heb je een zoontje. Ja. En, uh, omdat je met hem aan het friemelen bent... Uh, ga je met zijn voetjes uh, wat doen en dan valt jou op dat hij daar heel relaxed van wordt. En, ja. en, en, en, en, en ja. Ja. lekker in slaap valt en zo. Ja, klopt. Uiteindelijk is dat helemaal doorgerend. Maar uh, begin is bij dat begin. Want ik vind dat wel, uh, wel grappig hoe, dat, hoe zich dat ontwikkelt. Omdat je nu aangesloten bent bij die bond van Europese uh, uh, voetreflex. Ik ben hem alweer kwijt, die bond. Ja, bij de BER-bond Europe Europese uh, voetreflex. Ja. Wel. ja. Dus het gaat eigenlijk van, van, van een ontdekking naar een beroep? Ja, klopt. Ja, uh, onze zoon was, uh, hij is nu 17, uh, maar hij was toen twee jaar. En toen heb ik hem. Ik heb uh, een leeg op. Oh. Zo, Zo beter. gaat hij goed. Zo gaat hij beter, oké. Okay. Toen heb ik hem. Uh, ja. Lekker voetgeflex, zijn uh, voetjes gemasseerd. En daar werd hij ontspannen van. Vond, vond hij fijn, werd hij rustig. En ja, toen ben ik eigenlijk een soort thuisworkshop bij iemand gaan doen. Om te, volgen, om te weten van, nou, wat, ik weet dat er heel veel in de voeten zit. Maar ik wist niet wat. Van waar zit wat. Uh, waar zit de aan- en uitknop? Waar, wat vindt hij fijn? Wat is goed om te gaan slapen en rustig te worden? En wat is goed voor darmpjes of tanden die doorkomen? Dus heb ik gewoon een thuisworkshop gedaan. Uh, gewoon als... Voor de, om, ja, om eens te kijken hoe dat zit. En, uh, maar ondertussen heb ik gewoon ook een baan gehad. En uh, uh, anderhalf jaar terug is uh, door de reorganisatie uh, ja, mijn werkplek... Uh, afgestaan, zeg maar. Uh, en toen ben ik gaan solliciteren. Dat was een beetje lastig, want dan ben je opeens te oud. En toen ben ik eigenlijk gaan oppakken wat ik eigenlijk altijd leuk vond. En dat was die voetreflexologie. Dus ik heb een uh, erkende opleiding uh, gevolgd. En die heb ik uh, uh, in het voorjaar afgerond. Dus bij de Bond Europese Reflexologen. Die heb ik gewoon netjes afgerond. En, uh, dus ik ben nu voor mezelf gestart vanuit huis. En... Uh, het is, een, uh, het is een, uh, een op zichzelf staand beroep. Ja. Uh, je moet wel gekwalificeerd worden door de bond. Ja, klopt. Ja, ik heb regelmatig heb ook uh, terugkomdagen. en uh, uh, Ik moet mijn uh, beroepstoets moet ik iedere twee jaar herhalen. Uh, toevallig heb ik volgende week de beroepstoets. Dat is voor mij dan de eerste keer. Hmm. Uh, als ik daarvoor slaag... dan worden vanaf... Dat is misschien wel leuk om te zeggen... vanaf uh, uh, 2019 mits je aanvullend verzekerd bent, uh, ja, voor alternatieve geneeswijzen, voetreflexologie of reflexologie, uh, worden de behandelingen uh, helemaal of deels vergoed. Dus... Um, ik had uh, vanmorgen dat hele lijstje uh, doorgelezen. Ik zal er een paar dingen uithalen. Ja. Um, door de voetreflexie beter met stress en onrust kun om kunnen gaan. Ja. Ja. Um, het immuunsysteem wordt versterkt. Ja. Dat zijn nogal uh, dingen. Positieve veranderingen in levensstijl, emoties zijn meer in evenwicht. Ja. Um, daar moet je natuurlijk wel bij kunnen komen. Ja. Want als uh, je uh, je zoontje uh, in, in slaap masseert. Weet je natuurlijk nog niet welke uh, reflex je aanraakt in die voet. Uh, nou in die zin. Ik heb natuurlijk nu geleerd welke punten waar communiceren. Uh, je, je voeten commun uh, spiegelen eigenlijk als je lichaam. Dus een heleboel punten. Uh, de lever heeft een bepaalde punt. De hart, je organen, je spieren, je gewrichten hebben bepaalde punten. Uh, en uh, door die uh, ja, uh, impulsen te geven... stimuleer je dus eigenlijk het lichaam. En, en ja, daardoor kom je erachter van... Uh, zit er een verharding op? Zit er, uh, is het gevoelig voor mij, voor mij? Voel ik iets? Of voelt voel je iets mijn in de voet? Voel ik iets in de voet? Of voelt mijn cliënt iets in de voet? Maar als je zegt... daar moet je wat bij kunnen komen... Als iemand de stap neemt om naar mij toe te komen, ja. dan stel je al open. Ja, want um, ik moet meteen denken aan een uh, belemmerende overtuiging. Oh, dat was niet ja, voor. Ja, voor, ja. Die, die is iets te... Nou, de belemmerende overtuiging is dat ik naar jou toe moet. En uh, ik, ik heb iets. Ja, je moet niks, je mag, hè? Nou, oké, okay, ik, ik vind dat ik dat moet omdat je last hebt bijvoorbeeld. Omdat ik last heb van iets. Ja, o, kan. Gaan maar het je kan ook zeggen dat ik uh, bij een huisarts terechtkom en die zegt van ik ga nou eens met Rad naar praten. Ik, ik hoop dat er een huisarts is die dat gaat zeggen. Ja, het zou wel fijn zijn. Ik, ik, ik zou wel fijn vinden als je wat meer met elkaar samenwerkt. Uh, ik merk wel in het alternatieve circuit dat er gewoon meer samengewerkt wordt. Ik heb een uh, uh, acupuncturist en ik stuur mensen door als ik denk van nou samenwerken gaat beter of dat. Gaat het sneller? Dan stuur ik mensen door. En ik heb ook uh, cliënten bij mij... die ook toevallig ook met diezelfde acupuncturist... al een, uh, uh, in samenwerking hmm. waren. En als ik ergens over twijfel... zeg ik van... wil je de acupuncturist nog even benaderen? Van of je dat wil checken? En dat gaat heel goed. Zijn, zijn bijvoorbeeld die, wat een acupuncturist doet met punten uh, met een naaldje erin, is dat dezelfde plekken waar jij dan zonder naaldjes iets kan veroorzaken wat beter gaat worden? Uh, ja, dat, dat... dat kan, maar ik, ja, ik behandel dus uh, plekken onder de voeten. En een acupuncturist die doet dat uh, of op het hele lichaam, maar die heeft ook meer met de meridianen te maken en daar, daar doe ik minder mee eigenlijk. Mm -hmm. Uh, of een acupuncturist doet het in je oor. Want daar zitten ook heel veel ja. punten. Of in je hand. Ja, die, en ik uh... ben echt voor de voet. En, ik, ik, <laughs> ja. en bij mij komt er geen naald aan te pas. Nee, maar de punten, de drukpunten bijvoorbeeld in de acupunctuur... zijn dezelfde drukpunten waar jij onder de voet... Nee, nou, dat denk ik nee. Niet, of niet? nee. Nee, ik probeer een bel nee, te krijgen. Ja, nee, nee. Dat, zijn maar, ja. nee, dat ligt, nee, niets, uh, dat dat ligt anders. Er zijn twee uh, verschillende technieken. Radna die is echt uh, voor de, de voet met de drukpunten. En als je daar een, een, een soort schematisch tekening op zou laten... ...zou je dat kunnen zien. Alleen dat heb ik niet en dat, dat kan ik ook niet, niet, dat we ik we ook niet, ook niet laten zien. Dat kunnen we niet laten zien, nee. Uh, maar jij moet daar natuurlijk wel achter komen. Ik kom bijvoorbeeld bij jou en uh, uh, ik zit helemaal in de stress. Dan ja. zou jij die punten op moeten zoeken waar je mij uh, uh, een soort van ontspanning mee geeft. Ja. Uh, ik geef eigenlijk, klinkt een beetje gek, maar iedereen dezelfde behandeling. Of je nou... Uh, uh, Last van je nek oh, okay. heb, of stress ja? hebt. Uh, ik, geef, ik behandel allebei de voeten. Helemaal. Dus ik behandel als je last van je nek hebt. Niet alleen de nek of last van de darmen. Niet alleen de darmen. Ik behandel alles. Omdat ik uh, van overtuigd ben dat het hele lichaam samenwerkt. Als je naar de uh, huisarts gaat en zegt je hebt last van je heup. Dan moet je niet alleen naar je heup gekeken. En dan moet niet alleen die heup aandacht krijgen. Maar je knieën is vaak ook al overbelast. Want je loopt al scheef. En, uh, het komt je, het, dus, en dat is in het lichaam ook. Als je nieren niet functioneren moeten andere organen harder werken. Dus vandaar dat ik alles aanpak. En um, daarbij zit ook nog een stukje, uh, zoals ik het geleerd heb, uh, thematiek. En um, dat is dat de darmen echt staan voor het loslaten. Dus als je last hebt van je darmen, dat het echt met loslaten te maken heeft. En wat ook een hele leuke is, dat spreekwoorden ook uh, zeker ermee te maken hebben. Of die, die zeker uh, iets daarover kunnen zeggen. Ja. Nou, wat heb je op je lever? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, heb je te veel op je hals gehaald? Ja, ja, ja. <laughs> zo kan je er nog een paar in. Nee. Nee. Wat, ja, ja, maar dat wat wat is echt galbak. heel leuk. Wat zeg je wat, wat een is? galbak. Ja, wat een galbak nou. <laughs> echt waar, hè? Maar het is, het, als je erover na gaat denken, dan, dat, dan ben je al bewust met iets bezig. Het is echt leuk. Ik wil even terug naar uh, de complete behandeling die je doet. Hè? Ja. Dat is, uh, vind ik heel verstandig. Maar kan jij specifiek... ...drukpunten voor het leven behandelen en, ja? en een andere uh, ja? kwaal. Dus die zijn er, die zijn er wel? Ja, ja, ja, ik behandel altijd het punt voor het ja, leven. Okay. Ja. Maar je doet het nu compleet, want die overtuiging die, die deel ik wel met je. Als er links ja. wat verkeerd is, dan is er rechts ook zo. Ja. En, uh, hoe lang duurt zo'n behandeling dan? Een behandeling duurt uh, 50 minuten tot een uur. En uh, eerste keer, uh, is het, als je eerste keer bij mij komt, is het ietsjes langer, want dan doe ik een intake. En dan maak ik even een stukje voorgeschiedenis van uh, wat zijn je klachten. Ben je geopereerd? Gebruik je medicatie? Heb je bijwerken van de me bijwerkingen van de medicatie? Dan doe ik een klein stukje geschiedenis. En uh, achteraf hou ik voor mezelf een uh, stukje bij hoe de behandeling is verlopen. En dan heb ik een voetenkaart. En op de voetenkaart uh, kleur ik in. Dat is het, die voetenkaart, daar kan je dat op zien. Precies. En die ja, en die voetenkaart kleur ik dan in en uh, ja daar hou ik dus bij van ja wordt het minder gaat het beter uh, zijn er dingen opgelost of uh, heb je uh, ongetwijfeld een klant die is bij jou geweest en teruggekomen van ik voel me helemaal happy nou ja. Ja. ja ik heb ik heb ja ik heb hele positieve hele positieve reacties mensen die de volgende ochtend opbellen mensen die de volgende ochtend opbellen en zeggen van ja, ik moet je even zeggen. Ik heb zo lekker geslapen vannacht. Want ik heb veel mensen die moeilijk kunnen slapen. Of veel. Ik heb een aantal mensen die moeilijk kunnen slapen. Die uh, behandel ik dan ook s'avonds. avonds. Uh, want dan hoef je verder niet meer uh, de kinderen uit school te halen. Boodschappen te doen. En, of, uh, en dan kan je gewoon lekker een kopje thee nemen. En op tijd uh, uh, je mandje in. En ja, daar heb ik positieve reacties. En ja, ik heb ook wel reacties dat iemand zegt van... Goh, die had last van de hormonen. En... Um, uh, ik heb dan uh, ja, ook een hormoonbehandeling uh, achteraf gegeven. <coughs> en uh, uh, die zegt, nou, ik heb toch drie dagen opvliegers gehad. Opvliegers, vreselijk, voelde me zo vervelend. Maar ja, uiteindelijk is ze nu wel van opvliegers af. Of het is een heel stuk minder dan dat het was, laat ik het zo zeggen. Dus ja, soms wordt het ook ietsjes erg, moet het ook ietsjes erger worden... Ja, dat voordat kan... alles opruimt. Ja, ja. Huh. Die opvliegers, hè, dat is een terugkerende klacht... Dat is iets wat Moet, moet je dan uh, ja. meer behandelingen doen? Of ze ja. komen één keer in de, in de twee weken langs of? Nou, zo, um, ik eigenlijk adviseer ik um, om drie of vier keer een behandeling te doen. Nou, als je echt een gerichte uh, klacht hebt, wat je wil oplossen. Om uh, drie, drie of vier behandelingen één keer per week te nemen. Uh, dan te kijken. Functie, he, is, de, is, de, functie, is dit goed voor jou? En als je het fijn vindt om het uh, één keer per maand... of één keer per twee maanden... Ja, ja. Gewoon, een gewoon als een onderhoudsbeurt... Onderuit. Ja, nou ja, goed. Dat vinden we wel leuk. Een, uh, een, een maandelijks kaartje Nou, zoiets. Ja, doen we het. Of twee maandelijks kaartje Gewoon voor de, voor de rust en de ontspanning. Want het is niet alleen, je hoeft niet alleen bij mij te komen voor een klacht. Het is gewoon, gewoon echt heel ontspannen. Mm -hmm. Ik heb uh, uh, een geurbrandertje aanstaan. Uh, uh, Leuke muziek ja, leuk, rustig muziekje. Ja. Ik heb nou zo'n elektrische behandelstoel. Dus dan ga je gewoon lekker in de achteruitstand, dekentje. Uh, ik zeg ook altijd tegen mensen, als je bij mij in slaap valt, is het een compliment. Dus je hoeft helemaal niks te zeggen. Je hoeft, je hoeft ook je verhaal niet aan mij kwijt. Als je dat niet wil. En sommige mensen zitten gewoon lekker een uur lang te kletsen. En, uh, en, alles, wat, en alles wat bij mij blijft, dat, uh, dat blijft bij mij uiteraard. En, uh, wat misschien ook nog wel leuk is om te vertellen. Dat ik um, in september bij de eerste babyreflexoloog... Uh, drie dagen uh, een uh, ja, training heb gehad voor babyreflexologie en peuterreflexologie dus uh, voor babytjes als ze tandjes doorkomen wat voor behandelingen doe je dan ik wil dan eigenlijk ook de uh, uh, uh, ik kan ook ouders vertellen hoe zij hun kindje kunnen behandelen dus dat is op zich ook een mooie uh, mooi om erbij te doen en uh, afge afgelopen maand heb ik uh, afgerond uh, zwangerschapsreflexologie. Dus voor de zwangere dames. Dus, dat, uh, dus uh, de, de studie zit er nog steeds in. De studie zit er nog <laughs> steeds in. Dus nou ja, kom maar op. Ja. Nou, ik heb het idee dat je het gewoon leuk vindt om te doen. Ik o vind het heel leuk om te doen. Ook, uh, het ook. komt zo over van ik, ik, ik moet daar veel meer mee. Ja, er is zoveel meer te leren en te doen. Dat ik, eigenlijk, ik, deze, ik wil eigenlijk nog wat gaan doen. Maar ik denk nou, dat plan ik voor volgend jaar. Want ik kan niet alles tegelijk. Nee, nee, en het is gewoon heel leuk om... Uh, om, ja, om Verder naar in te gaan en je te ontwikkelen. We kunnen er nog heel lang over uh, praten. Want er staat nog een heleboel op die lijst wat het allemaal zou uh, kunnen. En net van die baby en uh, zwangerschap vind ik ook heel interessant. Ja. Maar we moeten het een beetje afronden. Ja. Um, hoe kom ik bij jou in de praktijk? Hoe kom je bij mij in de praktijk? Um, uh, ik heb een uh, Facebookpagina, dat is Puur voetreflex. Reflex. Puur voetreflex. Ja. Um, ik heb een website, dat is www.puurvoetreflex.nl uh, Um. En mensen kunnen altijd gewoon even bij jou uh, Via de website Via de website staat je telefoon Telefoonnummer ja. op vrijblijvend als je vragen hebt ja. Oké, okay, nou ontzettend bedankt Voor, uh, voor het gesprek ja, Dankjewel En uh, ja, ik heb weer wat geleerd Ja, leuk Dankjewel, dankjewel. Hey.